Een mooie antieke alweer aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van ZVL. Nou, een onvergetelijke van Diane Ross en de Supremes en Baby Love. Welkom bij het tweede uur. Blijf bij me, want dan maken we het uurtje gewoon lekker gezellig met koffie. En wij hebben hier koeken erbij. Het zijn van die roze koeken weer, van die grote deze keer. Dus uh, ja, soms krijgen we van die kleine... Uh, roze koeken, weet je wel, dat zijn bezuinigingen. Of zouden ze stiekem op onze lijn letten? Maar vandaag niet. Grote roze koeken, dus we hebben het vandaag heel erg naar de zin hier in de studio. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. En de muziek is, zoals gebruikelijk, oorstrelend en gezellig. En Misschien kun je nu en dan ook een beetje meezingen. Dat doen we hier zo nu en dan. En, ja... En een beetje naar te zien, zo op zondagmorgen. Muziek van onder andere, onder andere jawel. Ik ga ervan stotteren: The Three Degrees Take Good Care of Yourself. Kom je er net bij? Kom je er net bij ZVL? Goedemorgen, wees welkom. een beetje goede raad van uh, wie ook weer. Oh ja, natuurlijk de 3 Degrees. Take good care of yourself. Ook op deze zondag vandaag. Zo halverwege november. Hè? En uh, de Dolly Dots. Gezellig op de zondagmorgen met uh, Dua Didi Didi uit 1982. Zo lang geleden alweer. Straks uh, komt Jeroen van Gent weer voorbij met de reportage. Hij vroeg mensen op straat, wat was uw mooiste avontuur? Ben jij avontuurlijk of niet? Of ben je gewoon lekker afwachtend en uh, huisje, boompje, beestje en geen gekke dingen? Nou ja, misschien komen er allerlei grappige ideeën voorbij waarvan je denkt, hmm, we gaan het straks horen over ongeveer een kwartier hier bij ZVL. things I know At night. Sweet sixteen today. She's looking like her mama a little more every day. One part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 ZANG I oh. Een geweldig verhaal hoorde je hè? van Bob Carlyle in Butterfly Kisses. Die zijn wel heel zacht, hè? Och, och, och. Ja, echt een mooi verhaal. Ja, soms moet je naar die teksten van die liedjes luisteren. Niet alleen naar de muziek zelf, maar ook gewoon eens ja, goed luisteren naar wat zingt zo'n man eigenlijk. Nou ja, dat was geweldig. In ieder geval met dat lied dus van Bob Carlyle. Verder hoorde je Shawn Mendes en Heart of Gold. Dus allemaal hier in de show op deze zondagmorgen. Ik ga nog even kijken zo meteen in de agenda. Misschien is er nog wat leuks te doen. Maar ik weet niet helemaal zeker. Want de agenda staat niet helemaal vol in november. Het gaat allemaal straks weer beginnen. Hè? In december begint van alles en nog wat. Uh, en we houden je natuurlijk altijd op de hoogte van wat er gebeurt in Zeef vlaanderen Het is maar dat je het weet. We hebben een prachtige website met al het nieuws. Maar ook een agenda. Ga er maar eens kijk op www.omroepzvl.nl omroepzvl.nl daar vind je alle nieuws van Zuid-Vlaanderen bij elkaar not like Alligator in the Ze vroegen mij hier in de studio waarom u altijd zoveel verschillende muziek draait in de show Ja, omdat ik natuurlijk van allerlei soorten muziek hou en ik denk jij ook. En uh, daarom van alles nog wat in de show. Niet alleen maar een bepaalde muziekstijl. Daarom hoorde je America, bekend van A Horse With No Name. Misschien kun je dat nummer wel herinneren. Dat kun je zo'n beetje helemaal meezingen. Ook als je 15 glazen bier achter de kiezer hebt. En voor The Love Affair met een van hun kleinere hits, One Road. Want ze hebben natuurlijk hele bekende hits gehad. Zoals Everlasting Love en A Day Without Love. Maar goed, die draaiden we niet. Gewoon leuk, een minder bekende van hen. Goed, tijd voor een reportage. De reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op en vroeg u natuurlijk weer van alles. En zijn vraag vandaag was... Wat was uw mooiste avontuur? En nu maar hopen dat er allerlei avontuurlijke opmerkingen komen. Luister mee. Een avontuur kan zitten in hele kleine dingen. Het hoeft helemaal niet het groot te zijn. Je kunt zomaar op straat een uh, man van de radio tegenkomen. Dat, uh, dat was uh, toen ik uh, op vakantie was in Costa Rica... Ja. Dat was uh, überhaupt wat avontuurlijk, moet ik zeggen. Ja, Costa Rica. En uh, op een gegeven moment uh, was het heel erg aan het regenen. En we waren heen uh, met wandelen door een riviertje gewaad. En toen we terugkwamen na de regen was dat riviertje geen riviertje meer. Maar? Dus moest, nou, een kokende rivier. <laughs> <laughs> en toen moesten we over een boomstam uh, naar de andere kant zien te komen. Oh. <laughs> dat vond ik iets te avontuurlijk. <laughs> dat is echt een avontuur? Ja. ja. Hoe dan geweest dat? Uh, dat is wel tien jaar geleden minstens. Tien jaar geleden? Ja. Oké, okay, ja. nou ja, goed. Maar het, u, u kunt erop bogen. Ja. Um, u heeft dat vast aan iedereen verteld. Ja, ja, ja. En nu ook voor de radio. Ja, heel Costa Rica was één groot avontuur. We hadden ook een uh, hele grote slang in de tuin. En uh, nee, ik vond het allemaal uh, iets te eigenlijk. Een beetje te avontuurlijk. Ja. Volgende keer gewoon ter schigelingen. Ja, tessel <laughs> of zo militaire dienst, dat is alweer een oh, tijdje ja. geleden, <lacht> Tijdens, ja. maar dat vond ik wel uh, erg leuk om te doen. Dus 16 maanden uh, opleiding en daarna paraat. En uh, ja, dat vond ik zeg maar een soort uh, vakantie. Oh, ja. er zijn, mensen, er zijn mensen die dat echt heel anders beleven altijd. Uh, ja, ik vond het wel prettig. Dus na de opleiding even wat anders. Ja. Dus niet meteen uh, voor de klas. Nou, even 16 maanden wat anders. Ja. 16 maanden was dat. Ja. Het was een echte avontuur. Ja, vond ik wel. Noemt u, kunt u nog een voorbeeld noemen? Uit die tijd? Uh, nou ja, bijvoorbeeld een, uh, een bivak dat je met uh, midden in de winter, dat je door de stromende regen loopt. En dat, dat er dan verteld wordt uh, in een of ander bos, nou hier slapen jullie. En euh, nou dan heb je een slaapzak bij je. Dan moeten eerst alle spullen in de slaapzak. Dus je, je schoenen en je mitrailleur en je helm en alles in de slaapzak. En de, het kleine beetje ruimte dat er dan nog over is, daar kun je dan zelf euh, in kruipen. En dan euh, slapen in de stromende regen. Maar dan ben je zo moe van euh, alles wat je die dag euh, gedaan hebt, dat je toch euh, lekker slaapt. Dat is, niet, dat is niet stopzuigen ja. en boodschappen. Okay. Uh, na uh, acht jaar weduwe toch weer een vriend gevonden. Hé. Hey. Nou, vind je dat geen avontuur? Ja, dat is waar. Nou, ja. dat was het. Maar was het een hele grote gok dan? Of, of, nee, dat is gewoon een kwestie van iedereen tegen je zegt van... ...joh, probeer het eens. En uh, het was gewoon uh, klaar. En nu gelukkig. gelukkiger. Maar het voelde wel avontuurlijk aan, kennelijk. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Een maand, een maand in Colombia. Colombia? Ja. En daar ben ik als Massimo, daar ben ik. Ja. Massimo. Ben ik daar geweest uh, als Massimo en ook als clown. Dus heb ik wel met verschillende mensen ontmoet. En uh, kon, kon, kon ik in ieder geval meerdere malen uh, ook spelen en workshop geven. En dat wil ik uh, terug. Je spreekt misschien de taal ook? Uh, ja, het, het, het, het, ik kan wel beetje... verstaan, omdat het, mijn achtergrond is Italiaans. Dus. Oh, Italiaans. Oké, okay. ja. ook een dat ben Latijn. Latijnse taal. Ja, absoluut. Uh... Ja. Een leuke vakantie naar Sri Lanka was wel heel leuk. Ah. Wel een avontuur. Dat is een avontuur. Ja, kom je ergens terecht waar je, waar je nog nooit bent geweest. Dus dan weet je nog niet hoe je dag gaat lopen. Het is wel een avontuur denk ik. Ja. <laughs> ja. Je kan ook in het werk zijn, ik weet niet. Avontuur. Uh, <laughs> nou ja, ik denk dat we allebei een beetje leven voor de vakanties. Dus dat je lekker op weg kan gaan. Dus dat zijn wel altijd ja. uh, de avonturen waar je naar uitkijkt. Dus, dus. Uh, zeg maar het werk en dan tussendoor die vakantie. En dat ja. is dan een avontuur. Ja, ja. ik zelf. Maar zijn er nog eventueel andere avonturen mogelijk? Dat <laughs> kan. Je weet het niet. Nou... Niet zo 1, 2, 3. Onbekende tegenkomen, ja, interview op straat. Ja, ja, Dat is uh... laatste op zich, ja. <laughs> hey, en het goed. was een heel kort interview, zei je. Ja. ja, nou oké, okay, dan ga ik weer door. Nou. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Hallelujah. No. je ja, lekker even de grens over hè? met uh, de muziek vandaag in ZVL. De zondagmorgen van ZVL. Makuna Matata, dat is, ter, dat is toch echt heel Afrikaans. Een uh, mooi nummer van Jimmy Cliff hier in de show. En Ellie Medeiros met uh, Arbalia Calypso uit 1997. Lekker nummer. Moet je wel soepel voor in de heupen zijn, wil je daar... Uh, in mee kunnen gaan. Dat dan weer wel. Het is even niet anders. Je hoort de lekkerste muziek hier bij ZVL. En uh, dat gaat straks na twaalf uur gevrolijk uh, door. Want als je een beetje uh, mazzel hebt, kun je je eigen muziek te gehoor brengen in ons verzoekplatenprogramma. Nou ja, verzoekplaten, mp3'tjes zijn er tegenwoordig... wafjes, vlakjes, enzovoort, enzovoort. OPP heb je ook nog. Nou ja, whatever, als het maar digitaal is. Um, wil jij een bepaald nummer horen straks na 12 uur? Dat kan. Ga dan naar onze website, want daar kun je heel gemakkelijk... een verzoeknummer aanvragen. Ga naar omroepzvl.nl en daar vind je een formuliertje waar je gewoon even kunt invullen... wat je graag zou willen horen. Het is nog leuker als je daarbij zet... Waarom je het wil horen, want dan kunnen we daar straks iets over vertellen in de show. Dat dus. oproep zvl.nl, ga naar verzoekje en uh, doe mee. Zometeen na 12 uur. They say I live too fast to settle down truth is I just think about these games they all play Wanna find something stronger than the whiskey oh I've tried, but every time I feel a kiss me I keep coming up and like they tend to be yeah i need someone that i'd be proud to take on back to my hometown honest eyes that just ain't gonna leave so long We'll je net je bed uit kunt rollen. Omdat het gisteravond laat werd in het café. En je wordt hiermee wakker dan... Uh, Allemachtig, ja. Maar ja, wij zijn natuurlijk al een paar uurtjes onderweg deze morgen bij ZVL. Daarom toch maar even mooi Spencer Davis as a group. En natuurlijk... Give me some love in. En daarvoor een nieuwe single van Morgan Wallen. Je hoorde van hem Love Somebody. En als je op deze manier van iemand houdt, nou dan zit het wel helemaal goed. Tijd voor een mooi stukje orgel. Of is het synthesizer? Wat was het? Wel mooie muziek. Luister mee naar dit prachtige nummer van Earth and Fire, Storm and Thunder. Zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. wel even lekker, toch? Viola Wills. If you could read my mind. Natuurlijk ook een cover song van een andere zanger. Ja, een ballad die je... misschien wel eens kan horen... in het eerste uur. Goed, de show zit erop. Um, ja, het is voorbij voor vandaag. Zo meteen het verzoekplaatsprogramma. Dus doe je best, luister vooral mee. En uh, verzoekjes kun je altijd nog indienen... via onze website omroepzvl.nl. Ik wens je een mooie dag voor vandaag. En uh, met een beetje mazzel ben ik er volgende week zondag weer. Rond een uur of tien hier bij ZVL. Ik wens je nog een hele mooie dag. En blijf vooral luisteren naar jouw streekomroep Omroep ZVL. Dag!